Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische president Herzog heeft een bezoek gebracht aan Gaza. Dat was voor het eerst sinds de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Volgens Herzog is de militante beweging het echte obstakel voor humanitaire hulp. En zegt dat Hamas enorme hoeveelheden hulpgoederen plundert. Sinds eind mei mag alleen de omstreden organisatie GHF voedselhulp verstrekken in het gebied. Veel Europese landen noemden begin deze week de manier waarop Israël hulp verspreidt in Gaza gevaarlijk. Ze riepen het land op om alle beperkingen op hulpleveringen op te heffen. Het gaat goed met de vijf grootste pensioenfondsen, ondanks de onrust op de financiële markten in de afgelopen maanden. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar stegen de dekkingsgraden, vooral door de toegenomen rente. Dat betekent dat de fondsen op koers liggen om de pensioenen te verhogen. Op de beurzen was het met name in april onrustig. De Amerikaanse president Trump kondigde hoge invoerheffingen aan. En ook het gewapende conflict tussen Israël en Iran zorgde voor turbulentie. Oekraïne en Rusland zijn het in de Turkse stad Istanbul eens geworden over een ruil van nog eens 1200 krijgsgevangenen. De gesprekken tussen de landen duurden 40 minuten. Ze hebben niet tot een diplomatieke doorbraak geleid in de oorlog. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er duizend Oekraïnse militairen naar huis zijn teruggekeerd. Daarover waren eerder al afspraken gemaakt. Kiev meldt verder dat de Russische president Poetin heeft opgeroepen om deel te nemen aan een leidertop met Zelensky, de Turkse president Erdogan en de Amerikaanse president Trump eind augustus. feyenoord David Hansko gaat naar Atletico Madrid. De Slovaak moet toch wel medisch worden gekeurd voordat hij naar de Spaanse club kan vertrekken. Dan het weer. Het is overwegend droog bij 13 tot 17 graden. In de ochtend eerst wat zon, daarna veel bewolking. Het wordt overdag rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. You're just Fine. It's for Zfm 106.9 FM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 Yeah, yeah,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 Ik Yeah, yeah.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 got your promise, baby, and I got mine. Let's just spend it all